Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In de VS en Canada worden tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. In het noordwesten van de VS en het westen van Canada zijn door aanhoudende regenval rivieren buiten hun oevers getreden. In Canada zijn belangrijke snelwegen naar Vancouver afgesloten. In de staat Washington is de noodtoestand uitgeroepen en zijn reddingsacties bezig. Zo zijn mensen gered die vanwege het opkomende water in een boom of op het dak van een auto waren geklommen. Een flinke brand op een woonboot in Den Haag vannacht. De buurman op de woonboot ernaast zag dat de brand weer veel moeite had met blussen. Het zat ook in het dak heel erg. Het was, het was verschrikkelijk. En die vlonders aan de zijkant. daar durfden ze niet op te lopen. Dus ze konden het alleen vanaf de kade blussen. Dus ze hebben de ramen eruit geslagen. Het duurde echt wel een uur of twee voordat ze naar binnen gingen. En uh, ja, dat. En uh, ja, ik ben om vier uur, half vijf. ben ik nog even een uurtje gaan leggen. Ja, ik moet ook weer werken. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De schade is groot, een deel van de boot is verkoold. Het norovirus gaat weer rond in Nederland, schrijft het AD. Die buikgriep wordt de laatste weken steeds vaker gezien, zegt het RIVM. Jaarlijks krijgen een half miljoen mensen het. Je krijgt dan diarree en kunt overgeven en koorts hebben. Wat het RIVM nu ziet, is wel normaal voor de tijd van het jaar. En Nederlandse vissers mogen hun verplichte volgapparatuur niet meer uitzetten. Die oproep doet de Nederlandse Vissersbond. Onlangs waren er in een Duitse reportage Nederlandse vissers te zien. die hun volgsysteem uit hadden gezet. terwijl ze in verboden Duits gebied waren. Ze werden betrapt door Duitse vissers. Ik kan dat hier ook op mijn radar zien. Daar zijn twee vaartuigen, twee Nou, Dit moet stoppen, zegt de Vissersbond. Het is schadelijk voor het imago van alle Nederlandse vissers. Heb ik het weer nog voor je? We krijgen een grijze dag. Hier en daar kan een beetje regen vallen en het wordt een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk een afsluiting op de A10, de ring van Amsterdam. De Oude Zuid is de weg volledig afgesloten. Je wordt daar lokaal omgeleid, hou rekening met extra reistijd. Ook op de A4 is het druk richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Spend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 Miss Badu's always coming for real, Ugh. and you know the deal. and bars try to hang around with stars like i'm I'ma tell you the truth, show him who will get the food I think you better <laughs> call him and tell him I'm coming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 Understand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 true yes. and I know that he